Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. De A1 Amsterdam-Amersfoort door een asfaltreparatie bij Afrit Soest. Vijf minuten vertraging. De Koentunnel is dicht in de A10 Koenplein de Nieuwe Meer. Dat uh, komt door een te hoge vrachtwagen. Alleen de rechte parallelbaan is dicht. Een kwartier vertraging op de A28-zolle Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst. Vier kilometer file. Op de N201 Hilversum uit Hoorn. Bij Vinkenveen twee kilometer en tien minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik in Amsterdam geboren, driehoog achter op de Boemgracht. Waar je in je nest kon horen, als buurman Ali maakte s'nachts. De straten waren om te spelen, we zwieren we door de hele stad. We geloofden nog een hele tijdje we jatten appels op de markt in Amsterdam.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 Zeggen ze mogen, dat is dood Maar ik geloof niks van die verhaal Als ik ze door de stad heen loopt De kooplaag stond nog steeds de katten De nieuwe dag drukker dan ooit Ik zie een joogje Apels jatten nee, Amsterdam, verandert nooit Op zondagmiddag vallen.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 Waar vroeg of ziek was, zei nou nee, alleen maar moe. Dus zoveel is er niet veranderd, een junkie ligt in een portiek. En naast me vraagt een Amsterdammer, hey, hey, is een nou moe of is je ziek? Hey, Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam. Je kan geen groeten meer doen Maar wie dat zegt Die is geen Amsterdammer Want Amsterdam Je bent nog net als toen Wat vreemelingen, junkies, rellen Ons maken ze er mij niet bang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 Ja, dit nummer is eigenlijk een beetje voor, uh, voor uh, iedereen die zich uh, zelf een beetje Amsterdammer voelt. Want ja, je bent de teer of je bent ervoor, maar iedereen is in zijn hart van een beetje Amsterdammer. Ja. ja want ik, ik vind, uh, ja, Amsterdam verstaat toch wel voor Holland. Hollandse tulpen, klompen. Terwijl ik in Amsterdam nooit iemand een klomp heb zien lopen. Bij ons wel. Bij ons lopen ze dadelijk voor klompen. Ja. Ja. In Zandvoort bedoel je? Nee, nee, Nieuw-Amsterdam. Oh, Nieuw-Amsterdam. Ja, nee, amsterdam Ja, Drenthe. Kennen we? Hey, ik heb hier ook nog wat druk werk. Oh, vertel. Ja, dat gaat nog over het stemmen. Wil je ja, nog, wil je... ik uh, want heel goed dat je er nog even op terugkomt. Want ja, alhoewel, uh, Ja, je zou erop terugkomen. Of, of Haram zou erop terugkomen. In ieder geval, een van jullie zou erop terugkomen over de... Over de waar ging het over Nou, als je wilt stemmen bij volmacht. Oh, ja. Hè, dat, dat iemand anders voor jou gaat stemmen. Dan moet je het volgende doen. Ja. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen. Ja. Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene. En dan staat er tussen haakjes de gemachtigde die voor u gaat stemmen. Ja. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Zandvoort woont. En ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Is het duidelijk tot zover, willen? Ja, voor mij is het al wel... Stel nou eventjes een resume... dat ik dus voor jou ga stemmen. Ja. Dan ga ik daar dus naartoe. Moet ik dan zelf een, een stemvork meenemen... of hebben ze die daar? Nee, je hoeft geen vork mee te... Ik zal het even oplepelen. Ja. Ja, ik zal stem even, ik zal het even oplepelen dat je geen vork hoeft mee te nemen. Ja, lepel dat maar even op. Ja. Dan, ja. Dus van een andere kant gesneden dan dit. Hè? Mm -hmm. Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen, Dan moet u op beide stem passen... De achterzijde moet u dan invullen. Ja. En de kiezer die voor u gaat stemmen. Die mm. moet dan ook voor beide stemmingen een, uh, de machtiging meenemen, maar ook een geldig legitimatiebewijs. Een zogenaamd identiteitsbewijs, vullen. Ja, ja. Kan een rijbewijsje zijn. Ja. Of een paspoortje. Maar je moet het wel laten zien. Ja, ja. Ja. Aan de voorzitter moet je hem laten zien trouwens. Aan wie? Aan de voorzitter van de, van de stemvereniging. Is de voor, en de voorzitter, dat is die man met die ketting om. Ja, ja, dat is die man met die ketting om. Van de stemvereniging, Ja. ja. La, la, la, la. Jongens, nee. kan er een beetje, een beetje minder achter in de zaal. Uh. We zijn mijn een uitzending bezig. Ja? Ja. Ga verder, mm -hmm. hè. Haar. Ja. ja. Ik ben een bril. God, <laughs> God, bedoel, ik heb een vroger. Haal, jongens, even weg die man. Gewoon, Ja. Rene, Aan, ga hem ga verder, de, jongen man. Want... Ik René Vroger, die wil een multifocale bril. Nou, dan gaat die, als hij niet naar ILAF gaat, dan uh, vind ik alles Komt goed. Kom maar mijn neus uit hoor, die oh. reclame. Ja, hè, nou, hier vrees... zat er nog eentje. Ik ben vanavond overgestapt op Lensen, ik hoor nu een stuk beter. Ik heb nog iets belangrijks ja. te melden, Willem, over het legitimatiebewijs. Want dat mag maar vijf jaar verlopen zijn. Je mag zelf wel een verlopen kop hebben, als je gaat stemmen. Nou, dat treft, maar. <laughs> Oh, dankjewel, oh, Willem. Ja, nee, sorry, ik keek mezelf even in de spiegel. Ja, ja, nee, maar goed, dat is, dus, uh, dat is dus de criteria, zeg maar. Hij ja. moet vijf jaar verlopen zijn en jezelf ook. Nou, voor het referendum kunt u ook iemand machtigen... die niet in de gemeente Zandvoort woont... Ja. maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. Maar er was geen probleem Het heeft namelijk van niets met de gemeenteraad te maken. Dat is gewoon een ja, ja. Re landelijk referendum. Ja. Nou, de schriftelijke aanvraag moet uiterlijk. Oh, wacht even, ik, ik loop nou vooruit op mijn tekst. Even kijken. De hiervoor benodigde formulier kunt u aanvragen bij de centrale balie in, in Zandvoort van de gemeente. Hè? Ja. De, of downloaden van de website. Nou, dus is De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018, volgende week, door de gemeente zijn ontvangen en de gemachtigde ontvangen naar een volmachtsbewijs. En hoeft in dat geval geen kopie van het identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien. Nou, dat is leuk, hè? Ik vind het geweldig, ja. Absoluut. Ben ik nou weer helemaal duidelijk geweest? Ja, nee, nee, nu, nee, nu begrijp ik het. Uh, no het belangrijkste ja. is dus dat de achterkant van je stembiljetjes is ingevuld. Ja. Met de naam van degene die jij wil machtigen om namens jou te stemmen. Ja. En dat geldt voor het allebei de stembewijzen. En je moet allebei de stembewijzen voorzien van je legitimatiebewijs. Nou, dat is toch duidelijk, hè? Dat is hè? duidelijk, ja, ja, ja. Dan krijg ik dus al gelijk weer een vraag van, van de luisteraar. Oh, uh, of ze, nou, ze hebben nu twee kaarten: hè, dus een stemkaart en een, een, een referendumkaart. Uh, als ze die ene nou uh, ingeleverd hebben, dan gaan ze stemmen. Ja. En dan moeten ze er weer achteraan aansluiten in die hele lange rij uh, om voor die tweede nou, dat, kaart te gaan stemmen. dat weet dat, ik niet hoe nee, dat is. Dat, dat weet ik echt niet. Dat is toch onduidelijk dan nou, Willem. Dat ja. weet ik echt niet hoe dat per stembureau is geregeld. Dat hoor. weet je niet, hè? Nee. Dat weet ik niet. Nee, nee. Nou. mogelijk moet je steeds weer achteraan sluiten. Dat denk ik. Maar denk, verwacht jij grote drukte? Ja, dan? nou, ik weet het niet. Want ik, heb dus, uh, ik, ik ga dus volmacht stemmen. Dus voor verschillende, verschillende mensen. En, uh, oh? Ja, 32 mensen. Dus ik denk dat ik er maar een dag vooruit trek. Ga je voor 32 mensen stemmen? 32 mensen, ja. Komen ze allemaal bij jou aan bellen van... wil je voor me stemmen? ja ongelooflijk. is ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ben ja, jij ja. populair hier eens antwoord? Nee hoor, ik krijg 15 euro per... Uh, ja, nee. Oh, <laughs> Wat zeg ik nou toch allemaal? Oh, ja. Maar had je verder nog iets te harm? Want, uh, nou, wat vind jij van die, van die, van die uh, 3 miljoen... die die man van de IRG krijgt als salaris? Ja, ik, uh, ik, ik heb het gehoord, ik heb het gezien. En, en uh, ik heb nog niet genoeg informatie... om, om daar nou echt een, een mening over te hebben. Want ik weet dus niet... Uh, want ik hoor alleen maar tegengeluiden. En, en, en, en misschien, uh, ja... Misschien heeft die man het wel verdiend. Ik weet het niet. Nou, drie, drie miljoen, Willem. Ja. Daar moet je wel eventjes voor werken, hoor. Over, de er algemeen, zijn dagen over dat het, het algemeen ik het, uh, gesproken dan, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Daar moet ik zeker een week voor werken. Uh, je dan, hè? Ja. je ja. Die bij de radio, die, die zou je voor geen miljoen willen missen. Toch? Nee, absoluut niet. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat is een ander verhaal. Ja, maar had je verder nog iets over de gemeenteraad? Anders rond ik het aan. Want, uh... nou, misschien dat ik persoon nog wat te binnen schiet. Ik weet niet wat de luisteraartjes nog willen weten. Of ze ja. van, zoals, u kunt, als u vragen hebt, kunt u Willem even mailen. Willem, ja, dat kan. Of, of via Facebook even vertellen. Ja, dat natuurlijk. kan. En dan zal ik het proberen op te lossen nog tijdens de uitzending voor 12 uur. Jij bent er ook een echte troubleshooter ook, hè? Ik ben een troubleshooter. Een hoor. trouble uh, narelam en ja. Nou, goed. Oké, okay, prima. Na, Gaan we weer da. dat uh, over van de dag eventjes? Weer. Ik heb een, een verzoekje binnengekregen. gekregen. Ja. pak ik je die man niet stoel af. Ja. Hij is wel um, weg. Hij, naar, hij weg. is naar de keuken. Heel fijn. Ja. Hey, uh, ik heb een verzoekje gekregen van. Uh, en dat is niet zomaar iemand. Dat is iemand die luistert iedere week. Ja. Ze komt niet eens uit Zandvoort. Ook niet. Ze komt niet eens uit Noord-Holland. Ook niet. Ze spreekt niet eens Zandvoort. Echt niet. Maar ze komt uit Vladingen. Oh jee, ja. waar ligt dat ook weer? Vladingen ligt, daar ligt bij, bij Rotterdam. Rotterdam, Schiedam. Oh ja. Dordrecht, Rotjeknor. Ja, ja, ja, ja. En die zegt. Ja. Um, ik weet niet of ik een verzoekje mag doen. Tuurlijk, mag dat maar altijd. Maar aanstaande zaterdag heb ik uh, van een vriendin een kaartje gekregen voor de. Even kijken, voor Rob de Nijs hier in de stadsgehoorzaal in. Ik denk Vladingen. Ja, ja het zal niet Rotterdam zijn, maar wel. Ik weet, het maakt ook niet uit. Uh, omdat ik en de, zesde de leeftijd erbij. Uh, zo oud word ik dan. Uh, ik moet heel vaak aan een nummer denken en dan zal je van me houden denken. Misschien heb je nog tijd om dat te draaien. Wij mogen dus uh, niet zeggen dat ze 65 wordt. Binnenkort, hè, binnenkort. Ik, uh, ik hoop dat ik uh, weet wanneer ze 65 wordt, want dan kunnen we ja, namens CFM. Uh, dan wil ik jou wel verklappen, Willem, dat ik op dit moment al weet hoe oud ze nu is. Ik, uh, Dankzij ik, mijn snelle uh, rekencapaciteiten. Ja. En dat doe ik dan niet eens met de telmachine erbij. Dat doe ik gewoon uit mijn hoofd. Dan weet ik dan dat ze nu dus 64 is. Ik voel toch weer die, die diepe... Komt, die komt die er. Diepe. Kom, kom, kom, kom er zomaar naar boven, hoor. Let u even kom. niet op hem. Ja. Let u even op mij. Ja. Maar, maar ze het... wou dus in ieder geval een nummer horen van Rob de Nijs. Ik heb het dus de hele uh, platenkast overhoop getrokken. Ja. Uh, ja. ja. Weet je, vind ik zo'n mooi nummer vindt van Rob de Nijs. komt die? Een foto van vroeger, vind ik ook zo mooi. Woensdagavond. Oké. Okay. Oh ja, je, echt waar? Dan weet je alles. Ja. Oké, okay, leuk. Hey, uh, zal je van me houden, Willem? Jij wel. Oké. Okay. ik ochtends krakend opsta al half gapend met mijn haar recht overeind zal je van me houden als de wandeling te ver is en de trap opeens te hoog is voor een oude oude vent zal je van voor mijn hart moet, als nachts wel tien keer uitmoet als je al mijn moppen kent, zou je wel me houden, met dat oude grijze vest aan, als ik mompel over vroeger, over meer Zal je warme houden, als ik uitgezakt en op ben, op de baan, in slaap val, en je vrienden niet herken. Zal je van houden, als ik klaag over geluiden, over oren die gaan zuizen, en de De Nijs, zal je van mij houden en uh, het nummer werd uh, aangevraagd door Annemiek Vos uit Vladingen. Ja, vrij onbekend nummer. Hè? Ja, dus voor maar, mij het is, wel. maar dat is, wat zeg je? Voor mij is het onbekend. Voor jou is het onbekend? Ja, ik, ik ken een hoop repertoire van Rob de Nijs, maar dit is... Uh... Nee, dat, <coughs> dat klopt. Nee. Dat, uh, ja, dat zijn, dat zijn van, die, dat zijn van die, die nummertjes, de diamantjes waar je gewoon tegenaan loopt. En, uh, ja, dit inspireert je weer tot, uh, tot uh, ja, het volgende nummer en, en dat gaat zo door, dat is... Uh, Hey, wat ik heel leuk vind is dat, uh, ik ga eens naar een berichtje uit Deventer. Ja. Die werd wel Deventer aan de IJssel. Ja, hebben ze, ja. Ko hebben ze koek op gestuurd? Nee, nee, nee, nee, dat gaat niet. Ja, gaat wel, ze, ze willen wel opsturen, maar... Uh, Deventer -koek, Deventer, ja, ja, ja, ja, want ze hebben daar namelijk een, een, een, een inwoner, een inwoonster. Dus bepaalde mensen in Deventer zijn er gewoon heel erg bekend. En, uh, ja, vertel. Nou ja, bijvoorbeeld de Jola Het Hari, die luistert nu. Ja. En uh, ja, Terren Jola zou ik wel in ieder geval willen zeggen, een slamme dat aan die CFM... Dankjewel en uh, ja, heel hartelijk bedankt en welkom bij, uh, bij, bij CWM. Ik vind het heel erg leuk dat er geluisterd wordt... want ik krijg dan een keer een berichtje van, uh, van, uh, ja, over iets wat we gezegd hebben. Dus dat is de, de bewijs dat, dat er wordt geluisterd naar ons vertel, wel fijn. vertel, vertel, Nee, nee Nick, ja, nee, je zei dat je, dat, jij zei dat ik een verlopen kop had. En, uh, ja, nou ja. Goed. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Nee, maar dat wordt dan verkeerd geïnterpreteerd. Maar dat komt door je accent. Oh, ja. Denk ik, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ik vind het wel leuk dat we nu ook luisteraars hebben in Deventer. En uh, zo. Wat ik kring zes groter. Ja. En, en ik, ben er wel, uh, ik ben er wel blij mee. En waar ja. vraagt Jola om? Dat weet ik niet, waar ze om vraagt. Uh, uh, Jola, uh, als je nou een verzoeknummer hebt, kom maar op, zou ik zeggen. Iets van Massadi, iet Kom maar hoor? Ja, nou, <laughs> maakt allemaal niet uit. Zo gestellig. Jij ja, ja. slingert meteen het accent erin. Hè. Dat is ongelooflijk. Welk accent? Ja, ik hoor een accent. Ik weet het niet. Ik kan het, ook, kan het, kan het niet volgen. Ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Je kan het niet, ook niet vertalen. Ik je kan het niet het. vertalen. Ik hoor het wel, maar ik... Kan... Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Dat is ook wel hey, luister. Wat heb jij klaarstaan voor ons, uh, voor nummer? Nou, een, een nummer dat was uh, eigenlijk direct al aangevraagd uh, na de volgende uitzending. Maar goed, daar hadden we dus geen tijd meer om te draaien. Dus bij deze... Bluf je nu? Of uh, meen je het? Nee, ik meen het echt. Ik bluf nu zo gauw. Ik hoop dat hij het doet. Maar hij doet het niet. Kun je even de klauw op de tafel geven? Dat hij dan... Uh... Hoppakee. Helpt het? Ik hoor niks. Nee. Ik hoor helemaal niks. Hij, uh, hij doet het niet. Nee. Nou. Dan maar een andere. Als hij het doet. En dat doet hij ook niet. Kijk, dat schiet niet op natuurlijk, Willem. Dat schiet niet op. Ja, nou heb ik, ik heb mijn iPad. Die... Heb jij muziek die achter de hand of niet? Nee, nee, Die doet het ook niet. Dus die doet het doet, ook niet. Die doet het ook niet. Ik zal eens even kijken of, of er... Of, of nou, ja. Oké. Okay. Ik, ik, ik kijk of hij het doet. Ja, maar wacht even. We moeten we een stekkertje erin doen denk ik, of niet? Nee, dat heb ik erin zitten. Oké, okay, dan dus zal ik hem even aanzetten. Ja, ik hoor wat! Dat heb je wel even mooi opgelost, meester Duits. Ja, Duis. even snel ingrijpen in het systeem. Hè. Ja, dat is zo. Hey, is maar zo. inmiddels uh, doet, jou, uh, doet jouw muziekunit uh, het ook weer? Zullen we het even proberen? Ja. Mee okay. hey, naar de regenboog! Ja! En deze gaat richting David, hè? Shalom. Soms zijn er momenten, dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Zullen we in de hulde, zullen we hem te roeren hier. Zullen we veel, worden we wat schoen toch, te roeren heer.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 La a mania, I'm a mania. I'm a mania. I'm a mania. I'm a mania. I'm a mania. I'm a mania. I'm la mania. I'm a mania. I'm a mania. I'm a mania. I'm a mania. I'm and my I'm a mania. I'm a mania. I'm a life, life? Waar die gaat uit, waar die gaat niet uit, waar die gaat naartoe, waar die gaat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 Demo, ik hou alleen maar, ja. Nu ga ik er doorheen zingen. Leel met vliegen met me mee naar de regenboog. Ja, dat is ook een dijk van de hit, hè, dit. Ja, dat was, dat was het in elk geval wel. Het is nou geen hit meer, natuurlijk. Nee, het is nou geen hit meer. Nee, maar goed, het is nou, een, noemen ze dat, een, uh, een golden, een, Aldi, hè, een golden het, oldie, hè. Golden heet. oldie, zo kan je het zeggen. Ja, zo kan je het zeggen. Ja. Nou, ik ben blij dat het spul uh, weer werkt, eigenlijk. En, uh... Jij wou net iets van bluff draaien, toch? Ja. Want je had de verkeering in Londen? Ja, dat klopt, maar dat is later eens even uitgegaan. Dat weten nou alle luisteraars in Zandvoort ook. Dat en er is met haar gepraat en gezegd dat het niet helemaal eerlijk was... maar ze moest wel die 3 miljoen uh, weer terugbetalen naar de ING. Wat zeg ik nou toch allemaal? Nou, het gaat wel helemaal uh, naar zo. Hoe over. heet ze? Uh, Jouw geliefde uit Londen? Bluf. Oh, oké. Okay. Tenminste, het schijnt. <laughs> er mag gezongen worden...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 Heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. Met al het liefst uit Londen. Ja, liefst uit Londen. Charlie die maakt alweer een verhaal van. Zo jammer. Nou ja, hij is eventjes een. Uh, ja, Noemen ze dat een sanitaire stop? En uh, hij zegt van. Uh, van ja. Red jij het wel eventjes zonder mij? Ja, wat moet ik er nou van zeggen? Ik, ik, ik, ik heb geen verstand, maar ik weet allemaal niet hoe het werkt. Ik weet wel dat ik er enorm veel plezier in heb. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt... En zo heen staan. Je voelt je te gek, zeg jij Maar ik zie niet de romen Want die blikken in je ogen Zeggen alles tegen mij Ik voel me precies als jij Dus jij kan eerlijk zijn Je voelt je heel goed, zeg jij Je mond begint te trillen ik denk dat ik jou kan helpen Maar je moet zelf willen Elka nu een dienst bewijzen Dus alles wat ik vraag Zit wist nu te angst. Ik wist het al Dit is mijn dag vandaag Geef mij nu angst Geef je hoop Voor Geef mij nu de naam Geef je de morgen terug Zolang ik niet. Hey lief Vind ik wel eens wel weg met jou Kijk mij nu eens aan Nu zeggen we niets meer Oh sorry, ik was te wild, mijn school <laughs> Ik vond het nog zwaar Maar ik weet dat ik jou kan krijgen dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vanaf. Dan zal je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. En mij gevoel, dat ik er weer bij word. Oh, wat ga met je mee, want ik laat je nu nodig. geef je de morgen terug Zolang ik je niet verliep Vind ik wel wel de weg met jou Geef mij het gevoel dat ik je weer bij hoor, voortaan, ga met je mee Want ik laat je nu nog niet gaan, geef mij nu je angst Ik geef je hoop voor terug, geef mij nu na. Levenslied, zeg maar. Ja, dat uh, was ook een, een verzoekje, Charles, trouwens. Uit? De... Uh, hij komt uit Amsterdam, komt hij. Uh, uit Amsterdam. Geboren aan de Gerardouwstraat, trouwens. Hoe bestaat, het? Dat, hoe bestaat... Dat het? dat het allemaal kan. Dat het allemaal kan. Ja. Hé, hey, Willem. Ja. Zijn je nou echt heet tegen mij? Ja, ik oh. zei heet tegen jou. Oh, vertel eens. Ja, want ik wil graag een, een verzoek, ook een verzoekje doen. Ik weet niet of dat mogelijk is. Als ik Als we het kippenlied van René van Ja, draai, draai, draai maar een plaatje, dan kan je straks in alle rust het even opzoeken, want... Uh, ik heb ook al een verzoekje van Henny ervoor. Uh, van Welen, dat nieuwe nummer van hem zeg maar. Moet het? Voor het Songfestival. Moet nou, het? Ja, voor mij niet, maar Henny vroeg er ook om. Ja. En, uh, ik, ga eens even ik ga eens even kijken, uh, want meestal als ik uh, intik Welen, dan flippen mij eigenlijk gelijk de hè. Ja. <laughs> ja. Welen. Even kijken, dat is zoiets als uh, Nelen, maar dan Welen met de W, hè? Ja. En hoe heet dat nummer? Nou, ik denk dat het Outloan. in hem outlaw in is. Ja, Outloan hem? Ik denk dat dat hem is. D Draai hem eens een stukje. Even kijken. Ja, ik zie, uh, ik zie nu uh, ja, Maurice, uh, onze programmaleider, die staat hier uh, links van mij. Ik weet dat hij geen Parkinson heeft, dus hij zal wel bedoelen van dit nummer is het. Ja, denk Zul, ik. Ja. Zullen we het even draaien? Wil ja, en dan een speciaal voor Hennie? Ja, voor Henny. En Hennie luistert nu in de keuken, zeg maar. Ja. Dan maar, hoop ik dat Henny een beetje koffie voor ons zet. We gaan hem straks nog een keer draaien, hoor. Oh, straks? Ja. ja, in zijn uitzending. Ja. Nee, sorry, in jouw uitzending. Ja, Werlen belde me net en zegt dat we hem even twee keer draaien. Ik zeg nou, twee keer, ja. oké. Okay, schuift dat. <laughs> ja. Drie Hoezo. miljoen. Komt-ie. <laughs> ja.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 Yeah That's when you gotta learn to stand up tall. Be that rebel fight the side of you. She's been there all along. Everybody's got a little outlaw with them. Clopee's hiding in the black top and a Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles. Blood on the boots and the back of Blacked out denim Heartbeat beat Into a rock and roll Dit was dan de inzending voor, uh, voor Nederland, uh, heb ik begrepen, van, uh, van onze... Ja, uh, voor onze... het Songfestival, hè? Ja, en, en ik zag net, ik zag net iets heel raadjes, ik zag een Rukert, Rukert herstel, twee puntjes boven u, ja. die zie ik door de gang hier van de studio een dubbele flikvlak maken met een axel. Zo. Dus ik heb de bordjes Zo. waarom hoog gehouden en een, Zo. Een zeven gegeven. Waarom heb je mij niet even gewaarschuwd? Want dat had ik ook willen zeggen? Het ging te snel. Ah, oh, dat had ik ook willen zien. He? Het was, het was wat leuk. Ja, hey, wat jij er ook bij, harem? Het was ja. flik, vlak flik, vlak. Hij zei, en nu ga ik koffie zetten voor jullie. Oh, dat leuk, wat leuk, wat gezellig. Ja. Hey. ja, ja. Wat, wat is ook weer een flik, vlakje? Een flik, vlak. dat moet je even Henny vragen. Henny weet er alles van. Oké, okay. Ja. oké. Okay. you again Because a vision softly creeping Left its scenes while I was sleeping alone, narrow streets of cobblestone. With the halo of a street lamp, I turn my color Ten Thousand People Dat, wordt, dat vind ik nou niet bepaald de sound, of sound als dit. Nou, ik, vind, ja, ik hou er wel van. Het is, ja? Uh, ja, ik, uh, ik heb toch liever het origineel. Als ik me eerlijk moet zijn hoor. Want, ja. ja, ja. Nee, maar dit is ook wel zo. De Simon en ja. Garfunkel, dat vind ik de, de mooiste uitvoering. Dat, het was van hun ook natuurlijk. Maar dit is ja, een alternatief. En door, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... Mede door deze uitvoering... wordt het originele nummer natuurlijk wel weer... In de picture gebracht. Ik krijg dat wel is, een revival weer. Dat he? is ook wel weer, zo. Dat, ja. ook wel weer ja, zo. dat is ook wel weer zo. Natuurlijk. Um, ja. nou, ik kreeg net uh, een, een berichtje van uh, een, een luisteraar. Die zegt van het nummer uh, van Whalen. Dat daar uh, meerdere keren het woord Willem in voorkomt. Dus ja, nu moet ja, ik er wel woord, op gaan letten. Ja, wordt wakker denkt hij dan. He? Willem wordt wakker. Is dat Willem, ja, dat ze, heb je het niet gehoord net? Nee, nee, nee. Ja, dat, nee, nee hij nee. zit toch zo snel, jongen, dat hoor je niet. Dat hoor je tussen de regels door dan. Ja, dat is, ja, dat is ook wel weer zo. En, en Willem, wat heb je grote handen, zingt hij ook. Echt waar? Ook van hem, ja. ja. Nou, ik... Willem, ja. wat heb je grote handen. Ik vind het zelf persoonlijk wel meevallen. Even naar, je, even naar je tanden kijken. Hoor. Brrr, brrr. Bek <laughs> de ja, die is ook niet meer, hè, Willem Duin. Nee, nee, Nou, dat is al een tijdje geleden dat hij zo overleden wordt. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dan, ja, ja, ja, dan ja, ja, komt eens ja, wat weer terug. Ja, dat is ook zo. Uh, ik heb alweer een verzoekje klaar staan. Mensen het gaat gewoon door met die verzoekjes van jullie. Maar ik zou zeggen, blijf sturen. Ja, en treur niet. Het treur niet, hè? Want dat is, dat is, ja, ik ken het nummer van uh, die, die kent van DigiDex. Uh, ik vond het wel heel apart dat hij gewoon wordt aangevraagd bij de boys. Dus, uh, Digidurex? Digidurex. Nee, dat is een uh, nicht. Oh, dat is een nicht. Oké. Okay. Ik draai hem de maar, denk ik gewoon. Denk je niet? Dikkie Dix. Zo. En uh, Henny Ruckert twee punten Dank nu. Dankjewel voor de koffie, man. Uh, maar, en, on, onze buurvrouw, die, die ja. zegt... ...de andere buurvrouw... Ja. ...heb jij wel eens condoompje bij, bij je man in de auto gevonden? ja, zegt ze, ja heb ik wel eens gevonden. Ja. Wat heb je ermee gedaan? Nou, ik heb ze meteen lek geprikt. Zegt die andere buurvrouw... ...nou nah, je bedankt? <lacht> oh, beste luisteraars... Dit, uh, ...dit is niet onze schuld, sorry. Helemaal niet kwalijk. Ik weet ook niet wie die man was die het net vertelde, maar... Dikkie Dix...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 Tijd is, ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zingt deze dan nog een keer. En als de klok blijft, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd.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 ik al niet om Ja, Digidex en J.W. Uh, Roy en uh, Treur niet Ode aan het Leven. Wat vind jij uh, überhaupt uh, in zijn algemeenheid van rapmuziek? Ik hou van rap. Ja? Ja, ja, absoluut. Ja. En? en, en Dr. Dre, Tupac uh, en, dat, en, en dat, dat soort dingen. Dat verbaast dus. me. Waarom? Ja, ik niet. Ja, nee, maar dat, dat komt. Uh, your rap is like a mummy. En, en daar komt dat door. Nee, maar ben je serieus? Ja, serieus. Oh, oké. Okay. Ja, en, en er zeggen, een hoop mensen zeggen van uh, ja, maar uh, ik, ik, ik ken geen rap, ik weet niet, uh, ik weet niet wat het is. Dus, ja, uh, Johnny-rap ken ik wel. Uh, Johnny-rap ken je wel, ja, maar, maar vo Toepak, vo voetballer is dat. Maar, maar Toepak en zo, daar heb je van gehoord of niet? Toepak? Ja? Hij heeft dat weer met Durex te maken? Zo. Ja, ook. <laughs> ja. Ik zal een, een stukje opvoeding. Ja, ik laat je even wat horen. is het ja. goed? Oh, ja, dat is goed. Applaus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 Just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. Trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate. Lady, don't you know when love is sweet? And dear mama, lady, place no one this you lady. all appreciate it.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 ja, nou, dat was even eventjes een, eventjes een voorbeeld, een klein uh, ja, stukje, stukje rap. Maar wat vind je hier nou van? Vind je nou, dat nou. Uh... Nee, ik vind het helemaal niks, willen. Nee, maar nee. nou ja, goed, dit kun, dit kun je ook anders zeggen. Je kan ook zeggen, nou, nah, het is niet mijn ding. Hé? <lacht> hey? nee, ja. Het is, ding. <lacht> het is niet mijn ding. Dus, ja. Het Henny, uh, Henny Rukert, die, uh, die zit met zijn tv te spelen hier. En die vindt, hij zegt, nou, nah, dit vind ik helemaal niks. Maar hij komt uit Salland. En in Salland uh, ja, ja, ja. is Harmoed Ries nou gauw, uh, hij zegt van nou, top of de bill, hè? Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, maar het zit er weer bijna op, jongen. Ja. Meteen, uh... we, moeten, we moeten er weer een eind aan breien. We gaan er een eind aan breien. Nou, nou, kan je heel leuk breien, dat weet ik. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Je hebt een prachtige gebreide trui aan. Hou op, schijf. Mooie gebreide muts mooie, die, gebouw, gebreide die je binnenkwam. Muts. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar ik wil je wederom weer eens bedanken, want het was weer berggezellig. Uh, weer Chaotisch dat wel. Ja, maar, toch? Ja. Of volgende week vrijdag ik, niet, hè? Nee, dat is jouw schuld. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Ik werk. Maar ja. ik ben er volgende week de hele vrijdag niet. Nee, hè? Want ik heb andere werkzaamheden. Ja, je, je gaat toch betalen. Betaalde werkzaamheden. Nee, ja, je zit er niet meer in de prostitutie. Ik zit niet meer in de prostitutie. Nee. Oh, dat dacht ik. Ik ben ZZP'er. Oh ja. Ja, ja maar de, je is mijn nichtje Min ook. Maar ik zit, nou, ik zit niet in de prostitutie. Maar nee. ik zit ook weer wel in de prostitutie. Ja, ja. Ja. Ik ben P.O.Jer. Oom, bent u dat? Ja. Ik nou. ben P-oier. Hey. Ik, ik stap maar gewoon even een stukje muziek, van de Lof voor hem uit de hand. Ik zou in ieder geval zijn, iedereen bedankt, ook de catering bedankt, Harm bedankt. Ik wil een loziefokale bril. En uh, <laughs> Henny Ruckert, heel veel succes dan met hem, want hij is helemaal weer van de wereld. Ja, oké. Okay. <laughs> ik zit op rozen in.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 Het probleem met beveiligingscamera's in een sauna in Nederasselt is groter dan gedacht. Volgens de de Gelderlander staan beelden van zeker honderd naakte gasten op verschillende websites. De directeur van de sauna ging er eerder vanuit dat het hooguit om vijftig mensen zou gaan. En ook zouden veel beelden alweer van websites zijn verdwenen. Maar volgens de Gelderlander zijn ze nog steeds overal te vinden. Eerder werd al bekend dat ook kleedkamerbeelden van oranje handbalsters die in de sauna in Nederasselt waren online zijn gezet.